Morgen bewolkt en af en toe motregen. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Fotograaf Barton van Vleijmen kwam in de jaren 60 vanuit Zuid-Afrika naar Nederland en werd hier na wat omwegen fotograaf. Hij heeft een uh, boek gemaakt, portretten... met een uh, bundeling van alle iconische beelden die hij heeft geschoten... in de loop der jaren. Onder meer uh, Ruud Gullit in bad na de legendarische EK-finale... of halve finale van 1988. Een bespreking van de film Phantom Threat met Daniel Day-Lewis... in wat hij zelf zegt, zijn laatste rol. En Maartje Wortel zal deze week elke nacht een verhaal maken... bij de dag die achter ons ligt. Ze heeft inmiddels meerdere boeken geschreven. Dit is jouw huis, Half Mens, ijstijd en er moet iets gebeuren. Maartje Wortel, nacht. Hallo Pieter, goeienacht. Deze week elke nacht een verhaal bij de dag die voorbij is. Uh, leuk, elke nacht uh, jou aan de telefoon. Wat, uh, wat is het vandaag geworden? Uh, ik las vandaag in de krant dat uh, de Koninklijke Jagersvereniging... een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd... omdat ze langer uh, de bouwjacht op vossen uh, willen houden. Want het is, geloof ik, nu afgelopen op 1 maart. En ze hebben als reden gegeven dat, de, uh, dat, er, dat het slecht gaat met de grutto... en dat dat de schuld is van de vos. Dus ze willen de vossen afschieten. En daar heb ik een verhaaltje bij gemaakt... Ja, het liefde voor het ene diertje, het andere diertje om zeep helpen. Ja, soms werkt het ook Klopt. zo, wildbeheer. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Oké, okay, komt-ie. Dus nu kwam Herbert ineens met een ruigharige dwergtekkel aanzetten. Ik zat al in de vogelkijkhut, beschut tegen de ijskoude wind... en keek naar de vogels die in grote groepen en met veel lawaai aankwamen vliegen... om samen in de weide te landen. Ik wist niets van vogels en hoefde er ook niets over te weten. Ik wilde simpelweg zien hoe ze aankwamen en vertrokken. Herbert niet. Zijn vader leerde hem hoe je vogels kunt herkennen aan hun zang en verenkleed. Herbert houdt van vogels zoals een ander van vrouwen. Met een aan grenzende passie. Zijn absolute lievelingsvogel is de grutto, een onomatopee. De grutto kan zijn eigen naam zingen wat hij wil, maar... Veel zijn er niet meer van over. Dat is min of meer de schuld van de mens die het land verpest heeft. Omdat mensen de schuld niet graag dragen wijzen ze naar de vos. Vandaag gaan we niet kijken maar schieten, zei Herbert. En ik wist meteen wat hij bedoelde. Hij sprak met zoveel agressie dat ik er bijna bang van werd. Gelukkig leidde de om me af met haar vrolijke gekwispel. Toen we de weide inliepen, verdween die tekkel meteen in een of ander hol. Ik vroeg me af of dat niet gevaarlijk was. Hoeveel dieren zouden er vandaag per ongeluk verdwijnen? Maar niet veel later kwam er een vos het uitgerend. Nog nooit had ik zoiets moois gezien. Ik had verwacht dat Herbert het beest direct dood zou schieten... een vos voor een grutto. Maar hij stond onbewogen naast me en zei zag... wat een prachtig dier... Over de jacht op de vos die uh, verlengd zou moeten worden om uh, de grutto uh, te redden. Wat, wat vind je er eigenlijk van, Maartje, van die redenering? Ja, ik vind het moeilijk. Net als van de week, vorige week had je natuurlijk die kwestie... Uh, op de, uh, waar was het? Met die uh, dieren die doodvoeren of je die moest bijvoeren of niet. Oh ja, ja. De plassen, geloof ik, of zo. Uh, <coughs> ja daar stond vandaag ook een stukje over in de krant dat een man zegt... ja, ik eet wel carbonades, maar dit kan je niet met de dieren doen. Terwijl je moet ook wel... Ik denk dat ik daar wel uh, over denk dat je de natuurse gang moet laten gaan. En dat is gewoon volgens mij voor van die jagers een, een excuus om langer te kunnen jagen. Maar volgens eten grutto's op. En in het, in het stuk staat ook... Het, het zal wel een beetje helpen, maar het is vooral de mens... En de landbouw die ervoor zorgt dat die vogels niet meer uh, uh, de goede grond hebben om op te landen. Dus het is zo, ja, het zo, volgens mij heeft het geen zin. Maar misschien zeg ik nu weer iets. Nee, nee, volgens mij zeg je... Ik, ik was vorige week in, in Arizona en uh, daar is het heel uitgestrekt en groot. En toen las ik op mijn telefoon dat berichtje over het bijvoederen van, van die beesten. En uh, toen dacht ik, Nederland is misschien ook wel gewoon te klein voor natuur. Als je moet kiezen tussen of het ja. gruttootje of de vos... en, en als je elk, uh, elk beestje bij naam kent en weet wanneer hij honger heeft... Dan, dan is je land misschien gewoon niet groot genoeg om echt de natuur te hebben. Ja, dat is ook zo misschien, ja. ja ik, toch moeilijk, want je wil ook niet dat die, die dieren lijden. Ik denk dat als ik zo'n vermagerde koe zie, dat ik hem ook iets te eten zou geven. Omdat, ja, als je er toevallig langs loopt... maar er is ook wel een soort massa-hysterie over ontstaan... Want het is wel gewoon letterlijk de natuur die zijn gang gaat. Ja, maar misschien moet je ook gewoon erkennen dat het een soort veredeld huisdier is. En dat je hem gewoon kunt bijvoeden omdat het niet echt natuur meer is. Kan ook. Daarom blijft het weer eens een kwestie waar ik niet zo heel goed van weet wat ik ervan moet vinden. Nou ja, de lente is begonnen, dus de kwestie is ook voorbij. Maartje Wortel, dankjewel. Goeienacht. Tot morgen. Dankjewel, Pieter. Tot morgen. Morro Bay, een kustplaats in Californië. En het is ook uh, het titel van, de titel van het nieuwe nummer van Airwaves. En uh, dit uh, nummer gaan we nu beluisteren. In de rubriek open kaart trekt de gast zelf de vraag uit een bak met 150 vragen over werk en leven. De gast is fotograaf Zeewarton van Vlijmen, Geboren in Zuid-Afrika, kwam in de jaren 60 terecht in Amsterdam. Werd uh, fotograaf, onder meer sportfotograaf. Maakte ook vele portretten en die zijn nu gebundeld in een uh, prachtig boek, uh, Portretten. En uh, Daarin zie je onder meer Ruud Gullit in bad na de overwinning op het EK van 1988 op Duitsland. Je ziet uh, Hugo Klaus met een zwangere Sylvia Christel in bed liggen. En, uh, en heel veel sporters ook. Barton van Vlijmen, hartelijk welkom. Gefeliciteerd met het, uh, met het boek. Dankjewel. Hoe kwam je eigenlijk in, uh, in, in Amsterdam terecht destijds? Um, nou, ik ben uit Zuid-Afrika vertrokken. een één richting ticket naar Luxemburg. Door Duitsland. In Nederland terecht gekomen, Amsterdam. En het beviel zo goed dat ik uh, besloot om te blijven. Wilde je gewoon weg uit Zuid-Afrika uh, of waren ja, er andere ja. dingen? Nee, nee, nee, ik wilde absoluut weg. Ik wilde daar niet groot voor worden. Waarom niet? Uh, De hele apartheidssfeer waar ik in opgroeide, bediende in huis. Het was geen leuke sfeer, niet voor mij. Dus je bent dus... weggekomen, je kwam in Amsterdam, nog, nog zonder plan op dat moment. Zonder plan. Hoe werd je fotograaf? Uh, nou ja, ik heb mijn geld verdiend met... Uh, door in de muziek te, te zijn, in bands gespeeld, uit zijn bureau werk. En toen ontmoette ik een fotograaf. Wim Rennes. Na één avond was ik fotograaf. Zo snel ging het. Je had een camera, je begon te schieten. Nee, en ik had niks, niks, niks, niks. Maar ik, ik, ik vond het zo inspirerend wat hij aan het doen was. Ik dacht: dit is het. Ik was steeds aan het zoeken. Niks gevonden. Nou, Opeens was ik fotograaf. De eerste foto die je verkocht was van een tramongeluk. Wat, wat was dat voor foto? Nou ja, een, een pure registratie van een tramongeluk... bij mij om de hoek in Amsterdam waar ik woonde. En ik dacht, ja, die moet naar de, naar de krant, naar het parool. En zodoende. Het stelde niks voor. Het was gewoon een registratie. Maar goed, je carrière was begonnen. Ik bedoel, de eerste foto verkocht. En, en dat, wel, nog, eh... dat wel, dat wel, dat wel. Er, staat, er staan een aantal hele bijzondere foto's in dit boek. En de meest bijzondere vond ik zelf Ruud Gullit op een, op een historisch moment. Nederland heeft Duitsland verslagen met 2-1 in de halve finale van het EK 1988. Mm -hmm. Voetbalgeschiedenis. De man is zo blij als maar zijn kan en neemt na afloop een bad. En ligt daar naakt in dat bad en jij komt binnen. God weet hoe. En maakt een foto van die man met, ja, met, met al zijn vreugde in dat bad. Hoe kwam je daar terecht? Hoe ging dat? Nou, dat is eigenlijk een leuk verhaal. Want uh, we mochten in de kleedkamer na de overwinning. Dat was euforische stemming. En ik zocht Ruud, want ik kende hem. Hij was nergens te bekennen. Dus ik heb allerlei deuren geopend. En ja hoor, hij zat in, in een ander gedeelte van de kleedkamer En hij was bezig een bad vol te laten lopen. En verder niemand. Dus ik dacht, jeetje, dit heb ik exclusief. Ik zei Ruud, ga erin. Snel. want hè? Ik ben alleen, ik wil die foto maken. Maar het was een hete bad. En dat lukte niet zo snel. En dat kon niet... Dus ik, weet je, ik was echt niet in paniek, maar ik wilde die foto hebben en alleen. Dus ik ben met een, een, een stoel de kruk tegen de, de deur gaan zetten. Dat niemand anders in kon. En uiteindelijk was hij in het bad en ik vroeg hem om te juichen. Het was niet in elkaar gezet, het gebeurde, maar het moest snel gebeuren. En toen die foto gemaakt was, vroeg ik hem om uit het bad te gaan. En de moment te stoppen. Dus ik had hem alleen. Waarom wilde je hem uit het bad hebben eigenlijk? Waarom mocht hij niet uh, nou, even bad? Ik, ik, ik, ik had geen zin dat andere pers binnen zou komen. Film, fotografen. Want ik had die foto en ik wist zeker dat niemand anders het had. Het is, het is een prachtige ja, soort voetnoot bij een historisch moment. Ja, het was een, jacht, een jachtgebied voor mij op dat moment. Ik kwam hem toevallig tegen en dacht van oké, okay, dit is voor mij. Het, het is ook een tijdsbeeld geworden. Het zijn foto's van mensen die bekend waren in de jaren 70, Sommigen al niet meer in leven, in de jaren 80, de jaren 90. <coughs> een van de dingen die opvalt is, is hoe... Uh, hoe trots mensen roken voor de camera. Dat zou je tegenwoordig ook niet meer zien. Een sigaret was nog stoer. Geweldig, ja. of, of een ja. sigaar was nog chic, Of een pijp. Of, uh, er wordt veel gepaft in je boek. En een foto die ik echt fantastisch vond... was uh, Hugo Claus met Sylvia Christel in, uh, in bed. Mm -hmm. Smoor verliefd. Zij zwanger. De hand op de buik. Geweldig. Hè? Hoe kwam je daarbij? Uh, nou, die woonde in Hotel de Doelen in Amsterdam op dat moment. En ik kende Sylvia al... Door andere fotoshoots en ontmoetingen. Uh, dus ja, ik ging in een opdracht daar naartoe. En ik maakte eerst een portret met prachtige zijlicht. Ik had flitslicht bij me. Eigenlijk studiolicht in een hotelkamer. En Klaus vond het geweldig. Je werkte met Polaroids toen. Om te bepalen hoe je beeld zou worden. En opeens ontstond dat idee van... Sylvie was zwanger. Van, kan je op bed gaan liggen... Hij, hij is in zijn, uh, in zijn uh, jas, he? helemaal niet relaxed. In... En zo is het gegaan. En ze had vertrouwen in mij, en ik in hun natuurlijk. En dat is ontstaan. Er zijn uh, vele, vele foto's, ook van uh, de Tour de France... en uh, uh, van politici, van acteurs, van tv-persoonlijkheden. Paul Witteman en Jeroen Pauw als uh, jonge jongens... Heel veel prachtige foto's. Laten we beginnen met uh, de vragen. Ik wil je vragen om uh, een kaart te trekken, als je wil. Zal ik de eerste? Ja, doe maar. Wil je weten wat erop staat? Ja. Uh, welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Hm. eindje ervan is dat ik... Eigenlijk vind die mij te bescheiden. Ik zeg, dat hoort niet, dat moet niet. Te bescheiden als fotograaf? Dat je niet, uh, niet... Ja, of als mens... Uh... Toch een beetje bescheiden in de zeilijn. En niet naar voren. Had je meer kunnen bereiken als je dat niet had gehad? Um, nou, ik, ik denk het niet. Want dan zou ik niet bij mezelf zijn. Dan, dan, dan was het iemand anders het, geweest. Dan was dus, het ja. iemand anders geweest. Of een act. Laten we nog een kaart doen. Ik ga er tussenin inpakken. pakken. Mm Wie -hmm. gaat je uit de weg? Denderende trein, maar dat is niet een <laughs> dat is verstandig. Dat is niet een wie natuurlijk. Zijn er mensen die je ontloopt? Uh, nee, in principe niet. Nee, nee. Zijn, er, zijn er momenten dat je mensen liever niet portretteert? Bijvoorbeeld in, in, in de sport na een nederlaag of op een gevoelig moment. Zijn er dan moment, momenten dat je, dat je een stap naar achter doet? Um, nou, nee, eigenlijk niet. Je, je bent er om elke moment mogelijk te pakken. En momenten die je zelf wil. Ik heb, ik heb wel afstand gehouden soms. Ik weet niet precies uh, het moment. Van oké, okay, dit is niet voor mij. Maar andere momenten, absoluut wel. Laten we toch nog één doen. Wie is je grote voorbeeld? Nou ja, degene die mij uh, aan de fotografie, fotografie bracht. Inspireerde. Dat is mijn grote voorbeeld. Wat je net vertelde. Ja, ja. Ben en waarom, waar, waarom was dat zo inspirerend? Weet je dat? Um, ja, ik denk. De, um, ik zag in wat hij deed een vertelmethode. Uh, hij vertelde wat met zijn foto's. En omdat ik aan het zoeken was, dacht ik van: oké, okay, dit is een fijne medium om wat te vertellen. Dus bijvoorbeeld de straat op gaan, sociaal. Problematiek of niet, kon je een verhaal vertellen. En ik dacht van: ja, dit is voor mij, dit ga ik doen. Dat valt me op bij je portretten: dat het, dat het zelden echt een portret is in de klassieke zin van gewoon een, een gezicht, iemand die stilstaat. Het zijn vaak gebeurtenissen. Het is vaak ook een tafereel, een handeling, er zit een soort beweging in. Je, je, je treft altijd een moment. Mm -hmm, mm -hmm. Ik denk dat, dat uh, Ik was altijd op zoek naar die moment. En uh, met eerbied voor portretisten die, die fantastische portretten maakt. was niet mijn, uh, mijn stijl. Misschien omdat je, als sport, dat je veel sport gedaan hebt? Dat je, dat je leert om in momenten te denken? Mm, ja, maar misschien begon ik met portret voor voordat ik sport deed. Sterker nog, dat is zo. Dat, dat, dat zie ik in oh, het boek. Heel goed. Nee, maar het, het is een moment inderdaad. En mijn, mijn, mijn methode was om um, erin te gaan. En het niet voorbij te laten gaan. Dus die moment grijpen. En dan de gang. Dat is de essentie van fotografie een moment. Ik <coughs> denk het wel. Zullen we nog een kaart doen? Ja. Oké, okay, dat is een leuke. Wat was je bijbaan? Uh, geen bijbaan. Nooit gehad? Nee, nee. nee. Dit was gewoon je baan nee, en je bijbaan. Dit was mijn, mijn baan. Ik, ik vertelde net, daarvoor had ik bijbaan als, als uitzendkracht. En als uh, popmuzikant. Ja. Maar ja, daarna geen bijbaan. Laten we nog geen doen. Dit zijn uh, moeilijke vragen voor mij. Oh, je, je, je gaat ze nu uitkiezen? Ja. Is dat niet de bedoeling? Nee. Oh, jammer. Maar ik heb eentje. Wat is je vroegste jeugdherinnering? Hmm. Einde van is dat ik besloot om mijn land te verlaten. Ik was uh, zeg maar 18, 17, 18. En dat moment ontstond... En het is eigenlijk geen leuke herinnering. Ik ben er niet trots op, maar ik wil het wel vertellen. Uh, mijn vader bracht me naar Schip, naar, naar, naar Jan Smat's Airport in Johannesburg. En ik woonde al niet meer thuis. En ik was gewoon. Uh, uh, bereid om weg te gaan. En hij kwam gedag zeggen. Want hij wist dat ik weg zou gaan. Met zijn broer en familieleden. Mijn ouders waren gescheiden. En ik herinner me dat ik. Uh, je had geen gates toen. Je ging gewoon over de tarmac lopen naar je vliegtuig. En ik besloot niet om te draaien, niet te zwaaien, gewoon te breken. En dat is eindelijk mijn vroegste herinnering inmiddels. Gewoon, ik ben weg, dag. Maar niet dag, gaan. Is dat later ook nog goed gekomen met je familie? Uh, Heb je nee. Die band ook? Uh, nee. nee. nee nooit, meer, nooit meer gezien ook zelfs? Uh, mijn vader niet, mijn moeder wel. En dat, is, uh, dat was wel aardig. Zij was er niet bij op dat moment. Ja, dat is wel aardig geworden. Als je nou kijkt naar de geschiedenis van Zuid-Afrika... wat er allemaal gebeurd is nadat jij weg was... Dan, dan kan ik me voorstellen dat je blij bent dat je weg was. Um, ja, het is een soort berusting. Ik wilde... Ik, in al die jaren dat ik weg ben, wilde ik, wilde ik nooit terug. Ik ben verschillende keren gevraagd voor fotoreportages. Vrijlaat ik van Mandela. Boudewijn Bucht wilde een programma met mij maken in Zuid-Afrika. Terug naar je roots. Maar nee, ik wilde het gewoon niet doen. Ik had geen trek en ik, ik had geen goede herinneringen aan. En ik volgde het wel een beetje, maar ik vind het nog niet... Nog steeds niet. Nee, het is niet geworden wat, wat het had moet, moet, moeten zijn. Dus je komt er nog steeds eh, liever niet? Uh, nee. Maar ik ben, nu is er geen, geen, geen sprake meer van dat ik terug zou gaan. Zullen we nog, zullen we nog één uh, laatste vraag doen? Nou, Oké, okay, ik ga diep in dat uh, bakje. Nou, hoe, hoe, hoe wil je dat mensen zich jou herinneren? Hmm, het liefst als, uh, als een integer iemand. Ongeveer. Ja, dat lijkt me een goed antwoord. Ja. Het boek heet uh, Portretten. Uh, Barton van Vlijmen, dank je wel. En heel veel succes met uh, wat je nog allemaal gaat doen. Ja, dank je. The Last Shadow Puppets, een project van Alex Turner... zanger van de Arctic Monkeys en Miles Kane van de Rascals. En dit is uit 2016 Miracle Aligner. no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 Podium Paradiso in Amsterdam denk je misschien niet meteen aan het Nederlandse levenslied. Dries Roefing, vertolker van het genre, heeft toch vandaag aangekondigd... eenmalig te zullen optreden in Paradiso. En wel op 10 september. En de zanger is nu aan de telefoon. Dries nacht. goedenacht. Hai, hey, goedenacht man. Waarom? Waarom wil je graag in Paradiso spelen? Nou, dat is eigenlijk een beetje geboren een jaar geleden pas. Omdat er toen een cd uitkwam. Dit heette de Parels van de Jordaan. En dat waren liedjes van Johnny Jordaan, Willie Alberti, Tante alleen, maar ook een paar liedjes van mijn moeder. En de organisatie vroeg mij toen van... Uh, zou het nou niet grappig zijn als jij in Paradiso één liedje van je moeder zou zingen? Live met een band. Nou ja, ik ben er naartoe gelopen en uh, ja, ik kende natuurlijk Paradiso wel... maar ik was er nog nooit binnen geweest. En want ik dacht altijd, ja, de muziek die daar gespeeld wordt en gemaakt wordt... en uh, ja, het is toch een beetje ver van mijn show. Maar die avond, uh, ja, toen dacht ik, hé, hey, kan dit ook? Kan de muziek uit de Jordaan uh, in Paradiso gespeeld worden? En ik zag ook mensen, en ik sprak ook mensen, die lopend uit de Jordaan naar Paradiso kwamen. En die zeiden, goh, wat is dit eigenlijk uh, gaaf om hierbij aanwezig te zijn. Dat is toch opmerkelijk van alle dingen die daar gebeurd zijn. Het, het bestaat 50 jaar op het moment. De VPRO heeft ook een mooie podcast gemaakt over 50 jaar Paradiso. Al die dingen die daar gebeurd zijn, maar dat levenslied... dat heeft eigenlijk nooit eerder zijn weg gevonden naar Paradiso. Nee, er is natuurlijk wel een fantastische avond geweest. Dat was het afscheid van de zangeres zonder naam. Uh, wel heel lang geleden, maar goed, dit is daar wel gebeurd. En die heeft dus gezegd van ik geef nog één concert... En dat is in al geweest. Dat was toen spraakmakend. En uh, daar ben ik vandaag een paar keer mee geconfronteerd geweest... door journalisten die zeiden... Ja, Dries, jij roept nou wel... Uh, ik ben de eerste volkszanger. Maar vergeet even niet... Uh, Mary Servaas, de zangeres onder naam. Die heeft daar haar afscheid gevierd. Dus ik ben niet helemaal de eerste. Nou, het is alles eerder gebeurd. Wat ga je doen? Wat, uh, wat zijn de plannen? Nou ja, en naast mijn eigen liedjes... Uh, ga ik me toch ook van een andere kant laten zien. Ik heb natuurlijk wel even nagedacht van, wie hebben daar nou ooit gestaan? En ja, daar kom je bij wereldsterren waar ik helemaal niet tussen pas. Maar ik dacht, nou ja, als ik nou kijk naar Mick Jagger, uh, Prince, uh, David Bowie, ik noem er maar drie op, heb ik tegen mijn band gezegd. Is het nou niet mogelijk dat we een medley maken van die drie wereldsterren en dat ik die uh, op mijn manier uh, ga zingen... als we daar uh, even op studeren... dan kan dat een fantastische medley worden. En als we dan ook nog beeld hebben... dat achter mij in Paradiso vertoond wordt... van die drie grootheden... Nou, dat lijkt mij een hoogtepunt. En dat ook Engelstalig? Ja, Engelstalig. Ik ben eigenlijk, dat weet bijna niemand meer... want ik hoor aan jouw stem ook dat je, wel, uh, dat je nog vrij jong bent... dat weet bijna niemand meer dat ik ooit Engelstalig begonnen ben... Ik ben in de jaren tachtig uh, met twee Engelstalige albums begonnen. Ik heb vier jaar geleden nog een Engelstalig album gemaakt. Alleen, ja, als je alle stempel hebt van de feestzanger... dan is het heel moeilijk om, om je Engelstalige repertoire nog zeg maar, aan de man te brengen. En mijn promotiemensen die kwamen wel eens teleurgesteld terug... als ik dus een Engelstalig album had gemaakt. Die zeiden, ja, men vindt het wel mooi, maar dan zegt men weer in, in Hilversum... Dit is niet uh, de Dries zoals wij hem uh, willen horen. Dus ik, ik, ik, ik kom daar nooit doorheen. Alleen, als ik nou eens een avond doe in een theater... ik heb dat ooit gedaan in Carré, in het concertgebouw... en twee jaar geleden nog in de Schouwburg van Amstelveen... dan vind ik het wel fijn om ja, die andere kant van mij eens te laten zien. Zijn er nog dingen waar je voor terugdienst eigenlijk? Want je, je, je gaat elke keer maar weer een, uh, een, een nieuwe berg op. Zijn er nog dingen waar, waar je voor terugdienst? Uh, even denken, nou ja, waar ik voor terugdeins. Kijk, uh, er zijn ook artiesten die uh, de arena vullen, en dan denk ik van: nou ja, je moet niet uh, te hoog grijpen. Maar ik uh, speel met de gedachte dat als Paradiso uh, succesvol verloopt, om dan nog eens een keer een avond in Carré te organiseren, omdat ik dat twintig jaar geleden ook gestaan heb, om dan nog eens te kijken. Als ik dan 60 ben volgend jaar, om dan te zeggen... nou jongens, dan sta ik toch nog eens een keer in het hart van de stad... in Carré met mijn eigen band. En uh, Ik heb nou eenmaal een heel groot netwerk... omdat ik honderden keren in Nederland optreed uh, per jaar. Uh, geloof ik er altijd in dat er heel veel mensen mij willen opzoeken in een theater. Ik wens je heel veel uh, plezier. Allereerst in uh, Paradiso uh, 10 september. Dries Roefink, dank je wel en een uh, goede nacht. Ik hou je op de hoogte. Goedenavond. Ja, dankjewel. Monday, een uh, zangeres uit Portugal. Haar eerste album heet One en dit nummer heet Pink Moon. Come with me, the night together. tired of running for Pink Moon van Monday. Wat do you think? Eén ster. Twee sterren. Vier. Nee, Ik vond nee, het echt maar één Helemaal niks. Eén ster. Wow. Echt niet? Vier, Vier sterren. Twee sterren. film Phantom Threat, de nieuwe Paul Thomas Anderson film, met uh, volgens hemzelf althans de allerlaatste rol van acteur Daniel Day-Lewis, vorige week flink in de prijs gevallen bij de Oscar-uitreikingen. Nou, viel er wel mee eigenlijk. Viel er gewoon mee. Losje ja. Ijzermans is hier, uh, onze filmliefhebber en eindredacteur. Wat uh, vonden de critici en wat vonden de mensen zelf? Vertel eerst eens over die uh, Oscars. Was flink genomineerd. Ja, hij had uh, zes nominaties gekregen voor beste film, beste regie... beste mannelijke hoofdrol, beste vrouwelijke bijrol... beste muziek en beste kostuums. En hij kreeg alleen die laatste. Ja, die was ook wel uh, onontkombaar eigenlijk voor beste kostuums. Maar voor mij had hij ook beste, uh, beste regie mogen krijgen. Maar ja, ik ging er dus niet over. Phantom Threat, een uh, film die zeer lovend is ontvangen door de critici. We gaan even luisteren naar uh, de trailer. <lacht> Her arrival has cast a very long shadow. She's barely looked at you this evening, has she? May I warn you of something? My brother can feel cursed that love is doomed for him. I don't like the fabric. Maybe one day you'll change your taste. Maybe I like my own taste. Just enough to get you into trouble. Plus, I'm looking for trouble. Stop! There is an air of quiet death in this house. You're not cursed, you're loved by me. Stop playing this game what game what precisely is the nature of my game all your rules and your clothes and all this money and everything is a game this was an ambush stop are you sent here to ruin my evening and possibly my entire life stop it whatever you do do it carefully Een fragment van de trailer van Phantom Threat... Van, uh, met Daniel Day-Lewis in, uh, in de hoofdrol. Een film van de regisseur P.T. Anderson. Lotje IJzermans is het een typische film van, van Anderson. Ja, ja, Paul Thomas Anderson maakte eerder films als uh, Boogie Nights, There Will Be Blood en uh, The Master. En het zijn eigenlijk allemaal films die uh, een eigen wereld creëren, een eigen universum, waarin één charismatisch karakter centraal staat. En in het geval van uh, Phantom Threat is dat Reynolds Woodcock. What's in een name? Couturier van de High Society in het Londen van de jaren. 50. Hij uh, leeft al jaren samen met zijn zus... met wie hij ook de House of Woodcock runt. En af en toe komt er dan een nieuwe muze die hij kleedt... en met wie hij vrijt. Uh, totdat dat de dag komt dat haar beu is... en dan mag zus lief die uh, muze wegsturen. En heel klassiek komt er natuurlijk een nieuwe muze in dat, uh, in dat leven. Precies, en dan uh, wordt alles anders... Het hele spel verandert dat iedereen al jaren speelt... als de nieuwe muze Alma eh, binnenkomt. En zij wordt gespeeld door de onbekende Luxemburgse actrice Vicky Creeps. En zij biedt tegenwicht tegen de veleisende couturier. En eh, er ontstaat eigenlijk een fascinerend kat- en muisspel. En dat is allemaal gestoken in een prachtige kleding... en een prachtig decor in de jaren 50. Daniel Day-Lewis, een beetje opmerkelijk... want hij heeft ineens aangekondigd dat dit zijn ja. laatste rol zal zijn... Dat, is al, dat is al, moeten we uh, nog maar zien natuurlijk. Dat hoor je wel vaker natuurlijk, dat soort uh, berichten... dat mensen dat zeggen en er toch op terugkomen. Het is, het is natuurlijk een hele heftige acteur. Iemand die zich volledig inleeft in zijn rol. met het acting, uh, zover als het kan gaan. En, en hij wordt echt zijn personage. Ja, en hij kan er dan ook weer niet uitstappen natuurlijk... Er zitten dan ook hele grote gaten in zijn filmografie. Jaren dat hij echt helemaal niet acteert. En, en trouwens ook niet in openbaarheid treedt. Dan schijnt hij schoenen te ontwerpen of zoiets. De film hiervoor was Lincoln in 2012. Vijf jaar geleden dus. En die daarvoor The Will We Blood in 2007. En zelf zei hij over die gaten en over het alsmaar method acten het volgende. The work has been fascinating enough, and has unleashed a curiosity that then you can't really control, just because somebody says it's time to go home now. Um, and uh, so, I think it is important to let time pass. Uh, I certainly couldn't conceive of going straight back to work immediately after. You know, it's like the house is haunted for a while, and okay. um, but but but it's but it's w it's with your invitation in a way that the house remains haunted. Hij wordt zijn personage. Nou speelt hij eigenlijk een beetje een vervelend personage dit keer. Veel eisend en verwend. Mm -hmm. En als dan de, de scène gedraaid was... dan bleef hij dus ook een, een beetje een eikel daarna. Ja, hij bleef totaal in die rol zitten. Maar het schijnt dat Paul Thomas Anderson daar helemaal geen last van had. Ik las ergens dat hij zei, toen hij daarna gevraagd werd... dat hij het eigenlijk wel makkelijk vond... dat hij alleen met het personage van doen had tijdens het draaien... en niet ook nog eens met een lastige acteur en dienstpersoonlijkheid te maken had. En dat is natuurlijk ook een manier van het tegenaan kijken. Hij geeft gewoon heel veel ruimte aan uh, Daniel Day-Lewis. En in de scenariofase... Bijvoorbeeld, liet hij uh, D. Lewis al meebeslissen. Die kwam dan ook met de naam van het karakter: Reynolds Woodcock. Ze moesten daar in het begin vreselijk om lachen, maar ze dachten: we gaan het toch gewoon proberen. Want het is natuurlijk een beetje een rare naam. Maar uh, Daniel D. Lewis nam ook alle beslissingen die met uh, de smaak van het karakter uh, te maken hadden. Dus uh, de gordijnen en de kleding die hij draagt. This time everything um, was about. Personal taste and choice, and the theater that this character is creating in his workplace, right? Yeah. So, thank God for Daniel sort of picking the drapes, picking the wardrobe, but everything he works so closely with Mark Tildesley, yeah. our production designer, and Mark Bridges, the costume designer, to meticulously comb through every last detail is waarom de film zo goed so good. I mean they really it's they, I, I honestly don't have the patience that they all had. So I would kind of be involved, pretend that I could I was not glazing over but at a certain point. I was like, "God, just tell me when you picked a fabric. I can't. The <laughs> <I> fucking can't." <laughs> you know? Hoe zit het dan met de tegenspelers? Want, want hij, hij heeft een muze in de film en later nog een andere muze. Het lijkt me nogal lastig om, om een tegenspeler te hebben die zo dominant nou, is. En, ja. en, en Zeker, want het was ook nog een relatief onbekende acteur. Ja, totaal uh, onbekende Vicky Creeps... die eigenlijk alleen in Duitsland en uh, Luxemburg gewerkt heeft tot nu toe. Alma. En uh, zij moet het in het verhaal opnemen tegen Woodcock en zijn zus. En die actrice Vicky Creeps die moest het eigenlijk uh, opnemen... tegen P.T. Anderson en Daniel Day-Lewis. Ook een heftig tandem. Ze had zo uh, haar eigen manier van zich voorbereiden. Niet met method acting zoals haar tegenspeler... Maar juist door zich helemaal leeg te maken. Free. So I try to become empty. And it it it's like meditation almost, you know, mm. when you try to to forget who you are, but more who you want to be. So I had to try and forget what I want to be as an actress. Of who I right. want to be as an actress, what kind of movie I would like to do. Or, you know, wat het betekent, being een actress in een Paul Thomas Anderson movie. Al these ideeën I try to get rid of and create like a silence. Goed, een prachtige film volgens de recensenten, volgens jou zelf ook, meen ik te horen. Wat vonden de luisteraars ervan? Nou, uh, we hebben hier Annemiek van den Berg uit Brunsum. Die schrijft prachtige, gefilmd en ijzersterk acteerwerk... maar ik liep toch teleurgesteld de bioscoopzaal uit. De film is veel te pretentieus naar mijn smaak. Het had rauwe gekunst zoals P.T. Anderson zo goed deed met There Will Be Blood. In een recensie las ik het volgende citaat wat voor mij de film goed beschrijft. Een film over een controlfreak gemaakt door een controlfreak. En meneer Lettips uit Sandam, het was weer fascinerend. Daniel D. lewis te zien speelt goed als altijd. Ontzettend jammer dat dit zijn laatste rol zal zijn. En ik had er nog eentje van Charlotte Krijgsma. Die zegt prachtig, wat een kostuums. De jurken die Ronald Woodcock maakt zijn ongelooflijk. Maar je ziet dat er ook veel werk in de kleding van de andere personages is gaan zitten. Woodcock's zus, die strak belijnde zwarte kleding draagt. En Alma, die aan het begin in simpele maar kleurrijke truitjes en jurkjes loopt. Zo versterkt de kleding de personages. Deze film maakt duidelijk hoe belangrijk kostuums zijn... voor het vertellen van een verhaal. Nou ja, en voor die kostuums hebben ze dus ook een Oscar gehad. Dus deze Charlotte Krijgsma heeft het goed gezien. Phantom Threat is nog uh, te zien in uh, de bioscopen. Lotje IJzermans, dankjewel. Nog eventjes. Uh, de volgende week hebben we uh, een bijdrage van Karen al over de tentoonstelling van Neo Rauch in Zwolle. Dus als je daar geweest bent en je hebt er iets over te vertellen, stuur dan je mailtje aan oordeelzelf.vpro.nl. Oordeelzelf.vpro.nl. Lotje IJzermans, dankjewel. Een nieuw album van Boxer Rebellion, een Brits-Amerikaanse groep. Ze stonden afgelopen weken nog in Groningen te spelen en ze zullen dit jaar nog terugkomen naar Nederland. En dit nummer heet Here I Am. Drop in the ocean, Slow motion, and it hit me out of the blue. I follow blind. find you I just Van het nieuwe album van The Boxer Rebellion. Here I am. En dat uh, album dat zal later deze maand verschijnen. En dat heet Ghost Alive. Morgen in Nooit meer slapen komt Wende op bezoek. Wende Snijders, uh, haar uh, nieuwe album verschijnt, Mens. En daarop staan uh, stukken die ze heeft gespeeld tijdens haar theatervoorstelling vorig jaar. En het gaat over uh, de vraag hoe je als mens in een tijd waarin je meer dan ooit teruggeworpen wordt op jezelf moet overleven. En er komt ook een uh, tournee aan. Dat allemaal morgen in Nooit meer Slapen. Zometeen kunt u luisteren naar uh, Dit is de Nacht van de EO. En ik wens u nu een hele goede nacht.